5 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Alle partijen dringen begrotingstekort terug, maar onderlinge verschillen zijn groot. Utrechtse asbestevacuatie evacuatie mogelijk onnodig. En oud-PVDA-europarlementariër Edith Mastenbroek overleden. Uit de doorrekening van het Centraal Planbureau van de verkiezingsprogramma's blijkt dat alle partijen het begrotingstekort in 2017 terugdringen. Maar geen enkele partij slaagt erin om via bezuinigingen te komen tot begrotingsevenwicht. En dat is wel wat in de meeste verkiezingsprogramma's staat. Volgens het CPB zorgt de VVD voor de grootste daling van het begrotingstekort, de SGP voor de kleinste daling. De koopkracht ontwikkelt zich tot 2017 het gunstigst bij GroenLinks, de PVV en de SP, het minst bij het CDA. Mensen met een uitkering gaan er het meest op vooruit bij PvdA, SP en SGP. Het planbureau concludeert dat bij bijna alle partijen de werkloosheid toeneemt, behalve bij de PVV. De partijen reageerden tevreden op de doorrekening van hun verkiezingsprogramma's. Logisch volgens het Centraal Planbureau, want elke partij geeft er een eigen draai aan en trekt eigen conclusies.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 De gemeente Utrecht ontruimde eind juli drie flats met elk 48 woningen, omdat er asbest was gevonden bij renovatiewerkzaamheden. De gemeente, die de leiding had bij de evacuatie, zegt dat de landelijke normen voor asbest worden gevolgd om geen risico te lopen met de gezondheid van de inwoners.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 Een christelijke Fransman die in Marokko overleed... is per ongeluk door een moslimfamilie begraven. De man van 78 stierf in een ziekenhuis in Ves. Hij deelde daar een kamer met een Marokkaan die op dezelfde dag overleed. Door onbekende oorzaak werden de lichamen verwisseld en werd de Fransman naar islamitisch gebruik snel begraven. Hij kreeg een dode gebed in de moskee en er werden Koranversen voorgedragen. Drie dagen later kwam de fout aan het licht toen de Franse familie het lichaam opkwam halen en in het mortuarium de overleden Marokkaanse kamergenoten zien kreeg.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 Awb verkeersinformatie Er staan weliswaar 20 files, maar de avondspits blijft toch wel binnen de perken. De meeste files zijn niet langer dan 2 à 3 kilometer. En ze zijn vooral te vinden rond Utrecht en Rotterdam. Goed nieuws komt er uit Amsterdam, want de provinciale weg N247 naar Volendam... die is zojuist weer vrijgegeven voor het verkeer. Dat was daar eerder vanmiddag een ernstig ongeluk. Op de A4 Den Haag-Amsterdam, nu een ongeluk bij Sloten. 3 kilometer file, drie rijstroken zijn dicht. Op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Soesterberg en de afrit Maar kilometer En nog viel op de N235 Amsterdam naar Purmerend tussen het Schouw en Purmerend 4 kilometer. Zou Plato deelnemen aan de Griekse demonstraties? Begrijp de wereld van nu, lees De Grote Filosofen, exclusief bij Trouw, unieke filosofiecollectie. Koop aanstaande zaterdag Trouw en ontvang gratis Boek 1, Nietzsche. Spreek uw bericht in na de toon.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 Kijk op kpn.com slash zakelijk, ook voor de voorwaarden. Samenwerken in de cloud makkelijk maken? KPN doet het gewoon. Voor ondernemers. Het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdik. 7 over 5, goedemiddag. CPB, mogen wij uw cijfers? En die cijfers die kwamen vanochtend en vanmiddag al gingen de politieke partijen... er natuurlijk mee aan de haal. Want het CPB, het Centraal Planbureau, publiceerde de doorrekeningen van al die verkiezingsprogramma's. Welke partijen zijn goed voor de werkgelegenheid? Welke voor de koopkracht? Welke voor de economische groei? Dat zijn de vragen die het CPB hierin beantwoordt. Verslaggever geven welke boom, goedemiddag. Goedemiddag. Tim. Wat een grafieken, wat een analyse, wat een lijvig rapport. Aan jou de eer om dat eens even handig samen te vallen, vatten wat het CPBL uh, te melden had. Nou, het is in elk geval een heel gevarieerd beeld waar het uh, Centraal Planbureau mee komt. De VVD, de grootste regeringspartij, is bijvoorbeeld het beste... voor het terugdringen van het begrotingstekort in de komende vier jaar maar daarentegen weer slecht voor de koopkracht, slecht voor onze portemonnee. De SP, de socialistische partij van Emil Roemer, andere man die premier wil worden... die is weer heel goed voor de koopkracht, vooral uh, voor de mensen met de lager en de middeninkomens... maar die is weer slecht voor het terugdringen van het begrotingstekort op de lange termijn. Nou, PVV, Van Wilders, ook goed voor de koopkracht... niet goed voor het terugdringen van het overheidstekort over een jaar of vier... En de Partij van de Arbeid tenslotte, de vierde grote partij... die zit er een beetje tussenin. Niet heel goed voor de overheidsfinanciën... maar ook niet heel goed voor de werkgelegenheid en de economische groei. Dat zijn de vier grote partijen. Wat valt er verder op als je erachter kijkt? Nou ja, het CDA uh, valt op omdat die partij er heel slecht uitkomt... voor de koopkracht van de mensen, het slechtst van alle partijen. Maar weer heel goed voor de degelijkheid van de, van de staatskas op de lange termijn. De houdbaarheid, daar scoort het CDA als beste... GroenLinks is het beste voor het terugdringen van de staatsschuld op den duur... en bijvoorbeeld ook heel goed voor het stimuleren van het openbaar vervoer. D66 doet het meest voor onderwijs en innovatie. En heel onverwacht misschien wel de VVD en de PVV... die zorgen voor de meeste extra files. En wat vinden de partijen dan van die cijfers? Kunnen ze niet alleen maar blij mee zijn? Nee, dat zijn ze ook niet. Ze halen er daarom ook vooral het uit wat het beste van pas komt. Ze zeggen bijvoorbeeld, zie je wel, wij zijn de banenkampioen van Nederland... of wij hebben de beste plannen tegen het financieringstekort... of we zijn het beste voor de problemen in de zorg. En dat bleek ook heel duidelijk in de reacties van vandaag. Luister maar. Opmerkelijk is dat de SP wederom, wederom de koopkrachtkampioen is. Dat leidt volgens deze doorrekening structureel tot uh, 275.000 extra banen... waarmee we ruimschoots banenkampioen zijn. Wij zijn eigenlijk de enigen die uh, zorgen dat uh, we verantwoord omgaan in de toekomst met het milieu... en toch een hele hoop extra banen weten te creëren in dit land... en toch een sterke economie weten te maken. Netto investeren we in onderwijs, in innovatie en in duurzaamheid. Samen met GroenLinks zijn we kampioen Duurzaamheid. Heel belangrijk voor het CDA en voor de toekomst van ons land en voor onze kinderen... zorgen we dat de schuld op lange termijn wordt weggewerkt. Het meest van alle partijen. Met deze doorrekeningen ben ik... Uiterst blij, met name op onderwijs en innovatie, is D66 alweer koploper. We hebben een uh, daling uh, van de uh, werkloosheid. Dus ik denk dat wij met ons programma uh, met stip uh, bovenaan staan. Ja, dat was PVV-leider Geert Wilders. En net als alle anderen haalt hij uit die CPB-cijfers... Uh, haalt hij eruit wat goed is voor zichzelf, voor zijn partij... om te laten zien, kijk eens hoe goed wij zijn. En de partijen gebruiken die cijfers natuurlijk ook... om de concurrentie zwart te maken. Het is heel goed dat die doorrekening er nu ligt. Omdat je ziet dat partijen zoals de SP, maar dat geldt ook al voor de PvdA... die zeggen eh, meer banen te creëren met hun beleid, dat in feite niet doen. Nou ja, volgens mij op de tot 2017 hebben wij een veel beter banenprogramma dan de VVD. Dus het is heel leuk dat hij eh, mensen in 2040 een baan uh, in het vooruitzicht stelt. Wij doen dat nu. Ik denk dat alle mensen thuis denken, ik heb liever vandaag een baan dan in 2040. Welke partijen maken er echt een puinhoop van? Nou, dan kijk ik toch eerst al een beetje met teleurstelling naar de Partij van de Arbeid. Zowel voor de korte als de lange termijn. Namelijk voor de korte termijn gaan ze zwaar door de 3% heen. Zo 3,5% tekort volgend jaar nog. Niet te verkopen in Brussel? Dat vind ik heel slecht te verkopen. Want we hebben zelf ook de Partij van de Arbeid destijds... zelf altijd gehamerd op deze afspraken. Maar dan zou je zeggen van ja, maar dan doen ze het misschien voor banen... of werkgelegenheid wat beter. En dat is heel erg opvallend. De economie... En ook de werkgelegenheid is bij de Partij van de Arbeid een stuk slechter af dan bij VVD en CDA. Het valt me wel op dat PvdA en de SP daar veel kritiek op hadden... maar nu eigenlijk dezelfde maatregelen nemen, alleen met minder effect. Ja, uh, op die manier wil D66 dadelijk na 12 september door. Rutte zegt, ik ben de banenkampioen. Ja, dat riep hij de vorige keer ook. En hij is nu staatsschuldkampioen, lastenkampioen en de banen zijn er niet gekomen. Hij belooft vorige week duizend euro en kijkt naar zijn koopkrachtcijfer. Nul. Ja, dat was dus D66-leider Alexander Pechtold over VVD-leider en concurrent eh, Mark Rutte. Je geeft dus ongelijk, Wilco, die politici, maar vanuit de kiezer geredeneerd. Hoeveel zin hebben die doorrekeningen dan eigenlijk als iedereen er toch maar uithaalt wat voor hem of haar het beste van pas komt? Nou ja, die cijfers zijn natuurlijk toch een soort objectieve vaststelling van de feiten. De, bijvoorbeeld de VVD kan niet zeggen dat ze goed is voor de bestrijding van de files. En de SP die kan niet zeggen dat ze goed is voor de groei van de werkgelegenheid. Er is dus meer zekerheid over de feiten dankzij deze doorrekeningen van het VVD. Centraal Planbureau. En die doorrekeningen die gaan ook een grote rol spelen in de debatten. Want de politici zullen elkaar met de cijfers om de oren slaan op het risico af dat die debatten er zelfs helemaal van doodslaan. Uh, de kiezer kan het nu allemaal zelf zien op welke te terreinen een partij het beter of uh, slechter doet. Maar er is ook wel enige relativering op zijn plaats, hoor, Tim, want geen van die verkiezingsprogramma's wordt natuurlijk integraal uitgevoerd na de verkiezingen. Want in de formatie moeten de partijen onderhandelen, moeten ze compromissen sluiten en dan gaan in elk geval de dus scherpe randjes ervan af. En belangrijker misschien nog wel als het om relativeren gaat van deze cijfers. Dit is natuurlijk papieren werkelijkheid, gebaseerd op de cijfers van nu. Maar wat gebeurt er met de euro in de komende tijd? Dat weten we helemaal niet. De werkelijkheid kan er heel anders uitkomen te zien. En dan zijn deze cijfers eventueel monsters zonder waarde. Ja, Hoe dan ook, Wilco, die cijfers van het CPB waren natuurlijk wel... en zijn het nieuws van de dag. Zou je bijna vergeten dat het debat van gisteravond... toch ook eigenlijk nog wel wat navuurwerk uh, zou kunnen opleveren vandaag. Is dat gebeurd? Ja, dat is zeker gebeurd. Gebeurt. Er zijn uh, twee nabrandertjes. Uh, in het premier, premiersdebat van, uh, van RTL was er gisteravond een keiharde clash tussen uh, premier Rutte en PVV-leider Wilders over. De vraag of Wilders nou wel of niet bereid was geweest... om te gaan morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. Volgens uh, Rutte was Wilders daartoe bereid geweest in het katshuis. Volgens uh, Wilders is het niet waar. Hij uh, maakte Rutte uit voor leugenaar. Maar vanochtend in het Radio 1 Journaal kreeg Rutte bijval... van CDA-fractievoorzitter en CDA-leider Buma. Hij zei dat Wilders inderdaad bereid was geweest... om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Maar Wilders, vanochtend op bezoek op de visafslag in Urk... die ontkende dat weer in alle Toonaarde en beschuldigde Buma en Rutte op zijn beurt van politieke spelletjes. Nou En dan nog een andere nabrander. Uh, in datzelfde debat uh, ontkende Rutte gisteren tegenover SP-leider Roemer... dat de VVD het eigen risico in de zorg wil verhogen. Roemer uh, had daar gisteren eigenlijk weinig weerwoord op... maar kwam daar vandaag alsnog mee. En hij stelt nu dat de VVD-leider een loopje neemt met de waarheid. Dat zij de zorg echt onbereikbaar maken... als het gaat over ouderenzorg, thuiszorg en uh, forse verhoging van het eigen risico's... Uh, uh, zeker als ik de opmerking van gisteren van Rutte hoorde waar hij gewoon glashard uh, een loopje neemt met de waarheid als het gaat over verhogen van eigen risico, vind ik het premier onwaardig. Ja, premier onwaardig, zegt Emiel Roemer van de SP... dus over zijn concurrent Mark Rutte. Nou, vanavond reageert Mark Rutte daar misschien wel weer op... want die is dan te zien in een politiek programma bij RTL. Uh, CDA-leider Buma zit bij Knevel en Van der Brink op televisie... dus die kan er ook nog iets over gaan zeggen. Het is deze keer meer dan ooit een televisiecampagne... en we gaan de dames en heren daar nog veel voorbij zien komen... tot 12 september, want dan gaan we naar de stembus. Mogen het dan ook een radiocampagne noemen, Wilko? En van mij wel. Ja, maar ik ben bang dat ze toch iets meer op tv komen, helaas. Maar ze zijn te horen en ook terug te lezen, terug te kijken... inderdaad op onze website nms.nl. Al deze nabranders verwijten beloftes en andere campagne-nieuws... in een speciaal live-blog dat wij gaan bijhouden... tot en met de verkiezingen van 12 september. Wilco, dank je. Straks de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten... bereidt zich voor op de conventie. Eerst een overzicht van de files als er zijn, René Perzet bij de ANWB. Ja, er zijn er weer genoeg, Tim. Want je merkt toch dat veel meer mensen inmiddels van vakantie terug zijn. 20 files hebben we weer 60 kilometer. Ze staan vooral rond Utrecht en Rotterdam. Twee dingen die eruit springen: de A4 Den Haag- Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Sloten. Vier kilometer files staat erachter. Drie rijstroken zijn dicht en blijven nog wel eventjes dicht. Rijkswaterstaat denkt pas om half zeven alle, alle rijstroken weer open te hebben daar. Zojuist is er een vrachtwagen gestrand bij Dordrecht in de Drecht-Tanel. Dat veroorzaakt daar nu file op de A16 van Breda naar Rotterdam. De rechte rijstrook van een van de buizen is dicht. En er staat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 It Looks like an iPhone. Yeah, it looks like exactly an iPhone. And that's the beauty about it. Yes, it's very small, but it's very useful. It can tell us bleeding inside the abdomen, rupture of organs. And on the spot. You don't have to get them to the hospital. Exactly. You go to the patient. You don't need <coughs> problems. <coughs> <Yeah>, this is it. Maker. Nog op het beeld Zoals we dat kennen van zwangerschappen, contouren van de organen.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 Hamma. Hamma? Oh, big problem in Hamma. Dit yeah. is een arts uit Hamma. Een stad waar hevig gevochten wordt. Hij staat met zwarte ogen van vermoeidheid naar de nieuwe apparatuur te kijken. How many patients did you treat in the last few weeks?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 ...breng dat man naar het hospital. Als je de man niet naar het hospital kunt brengen... zal hij sterven. Veel Syrische artsen zijn de laatste tijd naar het buitenland gevlucht, hoor ik. Veel dorpen zijn al blij als er één is overgebleven. There is no enough doctor. Fighting more and more and more. Especially with the helicopter and the plane. This is the one who let everyone escape. Even doctors. Even doctors. He is a man. He has wife. He has children. Do you have a wife and children? Yes. You're still working in Hama? Yes. So what makes you different? No different. If you know that God protects you, you will stay. No, het sonarapparaat wordt uitgedeeld nu. Maar nu moet je terug naar Hama met dit in je your, in your pakket. Yeah. Dangerous. No problem. God zal ons protecten. Goed luk met dat dan. Dank je. Lex Rundekamp in het Turks grensgebied bij Syrië.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 And you are Vrijheid bezongen door Raccoon. Vanavond begint de Republikeinse Conventie... en vanaf donderdag is Mitt Romney de officiële presidentskandidaat... van de Republikeinen. In een toespraak zal hij dan die nominatie aanvaarden... ook al is al maanden duidelijk dat hij en niemand anders de Republikeinse kandidaat is. Historisch gezien was dat niet altijd het geval. Voordat er voorverkiezingen waren, werd er campagne gevoerd tot op de conventie. Daar moesten de kandidaten zoveel mogelijk afgevaardigden... voor hun baas zien te strikken. Pas als dat was gelukt, werd de uiteindelijke kandidaat bekendgemaakt. Zo ging het bijvoorbeeld in Chicago in 1932. Achieving great national prominence... Franklin Roosevelt was nominated by the Democratic Convention of 1932... as candidate for president. FDR, Franklin Delano Roosevelt, werd pas op de conventie uitgeroepen... tot de kandidaat van de Democraten. En hij was de eerste kandidaat die zijn nominatie persoonlijk op de conventie aanvaarde. Give me your help not to win folks alone, but to win in this crusade. Ik wil niet president worden om simpelweg om te winnen... maar om dit land terug te geven aan de burgers, aldus Roosevelt. Vier jaar later vond het hele spektakel plaats in Philadelphia. Philadelphia beleeft opnieuw de carnavalstemming... die de grote Amerikaanse partijcongressen kenmerkt. Drie weken geleden vergaderden de Republikeinen... nu komen de Democraten in hetzelfde gebouw bijeen... om hun kandidaat voor de presidentsverkiezingen aan te wijzen. Ze werken in dezelfde stijl als hun tegenstanders, al is hun congres over het geheel wat minder enthousiast en luidruchtig. Enkele vertegenwoordigers van zuidelijke staten hebben de vergadering verlaten, omdat ze zich bij de vaststelling van het partijprogramma niet konden neerleggen bij de erkenning van gelijke rechten voor blanken en negers. 1936. Tegenwoordig is dus al ver voor de conventie duidelijk wie de presidentskandidaat wordt. Maar in een niet eens heel ver verleden viel er nog echt wat te winnen en dus ook te verliezen. Zo ervaarde Edward Kennedy in 1980, die de zittende president Carter uit het zadel wilde wippen. Pas tijdens de conventie werd duidelijk dat hem dat niet ging lukken. Voor mij, een paar uur aangezien, kwam deze campagne een einde. Voor die ons waren, The work goes on, the cause endures, the hope still lives... and the dream shall never die. Mooie woorden, maar Kennedy kon het presidentschap vergeten. De toespraak, het werk gaat door, we houden hoop en onze droom blijft bestaan... haalde wel de geschiedenisboekjes, 28 jaar later. Vlak voor zijn dood sprak Kennedy nog eenmaal op een democratische conventie. The work begins anew. The hope rises again. En de dream lives on. Edward Kennedy. Iemand van wie de conventie een springplank was naar het hoogste ambt... was de huidige president Obama. In 2004 was hij maar een lokale politicus uit Chicago. Na zijn toespraak werd hij plotseling een politieke sensatie. Dependents like to slice and dice our country into red states and blue states, red states for Republicans, blue states for Democrats, but I've got news for them, too. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America. President Obama was dat in 2004. Analisten mogen Amerika graag opdelen in rode en in blauwe staten, zei hij. Maar of je nou republikein stemt of democratisch, we zijn één volk. We vechten allemaal voor de Verenigde Staten van Amerika. Vier jaar later werd Obama gekozen tot president. Deze week dus hadden de Republikeinen hun conventie. En zij mogen dan hopen op een misschien net zo succesvolle, meeslepende, inspirerende toespraak van hun presidentskandidaat, Mitt Romney.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 Justitie in Oostenrijk heeft het onderzoek naar het ski-ongeluk van prins Friso afgerond. Het onderzoek richtte zich op de rol van de Oostenrijkse vriend met wie Friso aan het skiën was. Mogelijk wordt die vriend, Florian Moosbroeger, vervolgd voor het veroorzaken van lichamelijk letsel en gevaarlijk gedrag. Tientallen inwoners van de Utrechtse wijk Kanaleiland hebben een schadeclaim ingediend. Ze zeggen dat ze schade hebben geleden als gevolg van de ontruiming eind vorige maand vanwege asbestgevaar. Volgens de directeur van de woningcorporatie Mitros, eigenaar van de ontruimde flats, was de evacuatie misschien helemaal niet nodig geweest als er normen waren voor kortdurende blootstelling aan asbest. Die normen bestaan alleen voor mensen die dag in dag uit in aanraking komen met asbest. VVD-leider Rutte wil niet verder ingaan op de kritiek van partijleider Roemer van de SP. Roemer zei gisteren dat de VVD het eigen risico in de zorg verhoogt, maar Rutte bestreedt dat. Volgens Roemer neemt Rutte een loopje met de waarheid in het vijfpartijenakkoord. Met daarin ook de VVD is afgesproken het eigen risico volgend jaar te verhogen van 220 naar 350 euro. Oud-Europarlementariër Edith Mastenbroek is plotseling overleden. Ze was 37 jaar. Mastenbroek zat van 2004 tot 2008 in het Europees parlement voor de PvdA. Ze stond aan de wieg van de jongerenbeweging Niet-Niks... die de PvdA wilde vernieuwen. Edith Mastenbroek overleed aan een hartstilstand. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Willemijn Hoelberg. In het noorden en oosten van ons land komen wat meer wolken voor. Verder is er geregeld zon. Maar in het westen valt soms al wat lichte motregen... Boven de Noordzee ligt veel bewolking en die schuift de komende uren over ons land. En dat betekent dat het vanavond, maar ook vannacht soms licht kan regenen en het op veel plaatsen ook bewolkt is. Het koelt af naar een graad of 14 bij een zwak tot matige zuidoostelijke wind. Morgen draait de wind wat naar het zuidwesten en trekt aan, wordt matig boven land en vrij krachtig aan zee. De dag begint met vrij veel wolken en er kan nog steeds een beetje regen vallen. In de middag wordt het zonniger en blijft het tot blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is wat warmer dan vandaag met zo'n 20 tot 23 graden. En woensdag wordt met 24 graden de warmste dag van de week. Maar daarna gaan de maxima flink omlaag naar 18 graden later in de week. Er is alle dagen kans op een bui, maar de zon schijnt ook. Awb Verkeersinformatie. Een aantal files van de 28 springen eruit. Op de A4 Den Haag-Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Sloten. Er staat 5 kilometer file. Drie rijstroken zijn al een tijdje dicht. En dat gaat volgens Rijkswaterstaat nog wel een uur duren. Bij Dordrecht zijn ook problemen. Daar is een vrachtwagen gestrand op de A16. Vanuit Breda staat de file naar Rotterdam. Bij de Drechtse 04 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Van de dagelijkse files is die het langste bij Utrecht op de A28 naar Amersfoort. Tussen Soesterberg en Leusden Zuid 7 kilometer.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 Tijdelijk groots aanbod drives naar de mooiste provincies van Portugal. Alentejo. Boek snel. Op girasolvakanties.nl. Dus boek. Op girasolvakanties.nl. Nieuw. De Beavar Multi-X-band voor katten. De unieke 3-in-1 Multi-X-halsband geeft een brede bescherming tegen... en oormijt en spoelwormen, en flooien. Beavar. De mensen die van dieren houden. Beavar. We leven in een geweldige tijd.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 Een live webblog over de campagne van vandaag. En dat blog gaat door tot en met de verkiezingen van 12 september. Weinig nieuws in dat blog over de FNV. Hoe zat dat nou komen? Komt het misschien door de nieuwe voorzitter, de tijdelijk voorzitter van FNV Vakcentrale. Hij zit er nu drie maanden, Tom Heerts. En die laat met de verkiezingen voor de deur wel vooral weten in interviews waar hij staat, wat hij vindt. En dat ligt er niet om. Meneer Heerts, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, want uh, Ik heb wat interessante interviews met u gelezen in de krant dit weekend. En uw toon, die ligt er niet om. U zegt bijvoorbeeld: versoepeling ontslagrecht is gelul. Het polderen heeft u weer gehad. Ik vraag me af: hebt u, uh, heeft u er nog wel zin in als interim voorzitter? Zeker, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Maar het moet Nederland en vooral de werkgevers, maar ook de politiek, duidelijk zijn dat wij als we naar Den Haag komen, moet het zinnig zijn. En moet er ook echt naar ons geluisterd worden. En anders kunnen we beter leden werven in het bedrijven. Maar het aandeel een beetje dus via deze uitlatingen dat u het helemaal niet leuk vindt. Nee, zeker niet. Uh, ik wist ook wel waar ik aan begon. Uh, Vind je het leuk gaat... of niet leuk? Ja, absoluut. Uh, absoluut. Uh, Meewerken aan uh, zeg maar de nieuwe vakbeweging voor de toekomst... dat is echt ongelooflijk leuk werk. Het zal niet elke dag even makkelijk zijn. Daar heeft u net ook een paar dingen van uh, genoemd... die in interviews te lezen zijn. Maar uh, echt, ik ben vol goede moed uh, dat het ons gaat lukken... om in april volgend jaar de nieuwe vakbeweging uh, gereed te hebben. En vandaag hebben we in de federatieraad ook besloten... dat er een nieuw ledenparlement uh, komt. Nou, dat dat is een tijdelijk ledenparlement, want dat is een pilot. Want de huidige bondstructuren zijn er natuurlijk ook allemaal nog. Nou, en dat wordt de vloer onder, onder de vernieuwing en iedereen heeft daar zin in. En wat kan dat ledenparlement dan gaan uh, uh, kan, uh, klaarmaken als de oude structuur nog bestaat? Nou, die geeft natuurlijk een belangrijke uh, richting en een belangrijk advies aan de bestaande structuren. Maar als zeg maar, de bestaande structuren niet luisteren naar de nieuwe uh, structuur van het nieuwe ledenparlement, ja, dan heeft het weinig zin. Maar ik uh, hoor echt iedereen, en natuurlijk, we hebben ook mensen die niet meedoen, dat weet ik ook allemaal wel, maar we hebben in ieder geval vandaag gezegd, nou, we gaan uh, met die, uh, de stuurgroep, die ik ook voorzit voor de nieuwe vakbeweging, uh, daar gaan we verder mee. En de, en, en, en de voorzitters van de bonden weten, uh, binnen, uh, binnen de kortste keren waar ze nog wel over gaan. En straks in mei 2013, dan hopen we echt die nieuwe vakbeweging ook qua zeg maar, statuten en reglementen echt te hebben staan. Ja, want u speelt eigenlijk hoog spel. Hè? Les is dan ook in de interviews, u zegt over die nieuwe vakbeweging, het wordt de dood of de gladiolen. U hebt er wel vertrouwen in? Zeker, daar heb ik ook vertrouwen in. Maar soms moet je ook duidelijk zijn. Ik ben nu een tijdje begonnen. Ik heb in juni gezegd, laat maar even een paar maanden in de zomer... Uh, en, en dat iedereen het ook even laat bezinken... vanuit uh, dat wat getekend was en wat achter ons ligt. Uh, geef even die tijd, maar het is nu tijd om ons te melden. En ik heb ook deze zomer heel veel mensen gehad uit Den Haag... en Ouderserkwies, uh, die zeggen van ja... Uh, de minister-president, meneer Rutte, die zegt... waar kan ik je mee helpen? Ik zeg, nou, breek in ieder geval niet verder werknemersrechten af. Het moet meteen ook wel duidelijk zijn dat we in die nieuwe vakbeweging, en waar ik voor sta... dat we wel uh, bezig zijn uh, uh, met niet hetzelfde te doen wat er was. Wij, wij lenen ons niet meer zeg maar, voor verdere afbraakpolitiek van werknemersrechten. Maar even over dat nieuwe ledenparlement. Dan zal bijvoorbeeld toch ook al de avocado en bondgenoten zich moeten opheffen. En dat is juist het grootste strijkerblok geweest. Hè? Heel veel weerstand van uh, deze twee uh, uh, clubs om hun macht af te staan. Ziet u dat gebeuren, dat ze zichzelf gaan opheffen... ten gunste van die nieuwe vakbeweging? Nou, daarvoor zal ik zeg maar vanuit de stuurgroep nu met de mensen uh, uh, uh, meer moeten leveren dan wat er nu is. Nou, maar dat, dat... Welk signaal hebt u gekregen dat ze dat inderdaad gaan doen? Want u praat over stuurgroep en plannen en uh, intenties? Maar ja, dus allemaal. Ja, maar hebt u, hebt u concreet signalen dat, dat inderdaad gaat gebeuren? Zeker, want we, zij werken mee zeg maar, in, de, in de pilotfase in uh, dat zij nu uh, vanuit hun uh, huidige bonden mensen sturen naar het ledenparlement. Uh, dat, dat gaan ze doen. Kijk, en, en de, uh, die, die bonden die u nu noemt, die hebben we heel wel uh, overwogen een aantal maanden geleden ingestemd dat andere bonden, zoals bijvoorbeeld onderwijs of de veiligheidsbonden, politiebond, maar ook Kiem, uh, horecabond, dat, uh, die niet de maat worden genomen dat ze per se allemaal mee moeten in de fusie. Dus de nieuwe vakbeweging wordt ook niet een soort opgelegd dictaat van bovenaf, maar is veel meer een groeimodel van onderaf waar de leden zich ook in moeten kunnen herkennen. En daar heb ik eigenlijk vertrouwen in, want de grote bonden kunnen iets leren van de minder grote bonden hm. en de minder grote bonden kunnen zeker iets leren van hoe de grote bonden op dit moment uh, organisatiemacht en, en, en vakbondsmacht organiseren. In de tussentijd hebt u zich voorlopig afgemeld als gesprekspartner voor de CERT. het overleg tussen de overheid, werkgevers, werknemers. Waarom? Ik heb me niet afgemeld, geen enkel misverstand. Ik heb heel duidelijk gemaakt, ik heb geen zin in trajecten... waarvan uh, als we van tevoren weten dat het niks oplevert. Die mensen zetten we liever in volledige werving. Maar als er iets zinnigs te melden is... en men vraagt ons uh, dingen die niet uitsluitend gericht zijn... op het afbreken van werknemersrechten... dan ben ik 24 uur per dag bereikbaar... voor zowel de politieke partijen als uh, voor de werkgevers. Maar we mo het moet wel uh, zin hebben. En zo gaan we ook om met de nieuwe trajecten heeft, in de Sociaal-Economische Raad. Heeft die raad. stellingname... Wel, is wel verantwoord voor die minder miljoen leden... die u dan nu als tijdelijk voorzitter van de FNV vertegenwoordigt. Ja, maar wij doen de gewone belangenbehartiging erbij. Wij laten niet de belangen van de werknemers zomaar uh, ten graven dragen. Uh, u heeft een strijdbaar man aan de microfoon en die gaat er vol voor. Uh, die zegt alleen duidelijk dat, uh, dat oeverloze uh, geoude hoer in Den Haag... en daar wil de politiek ook af. Nou, daar wil ik ook af. Ton Heerts, aan de slag dan maar als tijdelijk voorzitter van de FNV-Vakcentrale. Dank u wel. Dank u wel. We gaan het weer hebben, Desondanks over de naderende verkiezingen. De invloed op de kiezer van de CPB-cijfers van vandaag... of van het debat gisteravond, lijkt beperkt, die invloed. Dat zegt Martin Rozema, politicoloog van de Universiteit Twente. Het is belangrijker hoe er over een debat wordt geschreven... dan het debat zelf. Joris van der Kerkhoff. Iets meer de helft van de mensen weet waarop ze gaan stemmen op 12 september... Dat betekent dat iets minder dan die helft het nog niet weet. En wat is nou de invloed van zo'n dag als vandaag met al die cijfers? Of de dag van gisteren met dat debat op het stemgedrag van de mensen? Sommigen, hier in Amersfoort bijvoorbeeld, weten gewoon al zeker waar ze op gaan stemmen. Die vinden de zekerheid in een boek. Op de Bijbel, dat betekent in zijn algemeenheid niet naar jezelf toe regenen... Maar aan de anderen te berekenen. En anderen weten er gewoon te weinig van, zeggen ze. Nou ah ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het echt heel moeilijk vind op het moment. Maar laten zich uiteindelijk wel beïnvloeden door een hele persoonlijke keuze. Mijn man is bijna aan zijn pensioen toe. En ik denk dat het toch wel meeweegt. Martin Roosema is als politicoloog verbonden aan de Universiteit van Twente. Houdt zich bezig met de psychologie van het stemmen. Met verkiezingsonderzoek. Hij weet daar heeft hij onderzoek naar gedaan, wanneer zo'n debat van gisteren interessant wordt. Ja, dat belang dat ligt echt duidelijk na het debat. Dus niet, uh, het ligt eigenlijk niet zozeer bij de kijkers van zo'n debat... of als het op de radio is, de luisteraars, maar eigenlijk vooral wat er de dagen daarna gebeurt. En soms zelfs de weken daarna, want je ziet soms dat in zo'n debat... een bepaalde stellingname uh, wordt ingenomen die daar vervolgens herhaald wordt... waar mensen over praten... Uh, en dat is het moment dat het van belang kan zijn. Eigenlijk niet zozeer voor de kijkers die op dat moment kijken... maar wel de soundbites, de clips die daarna herhaald worden... en het beeld wat ontstaat van wat er bij de verkiezingen op het spel staat. En datzelfde geldt voor de cijfers van vandaag. Al die cijfers die naar buiten zijn gekomen. Dat is pas morgen interessant eigenlijk. Ja, en ik denk, denk misschien nog wel meer voor de politieke partijen en voor de lijsttrekkers die het kunnen gebruiken. Hè, om te zeggen, zie je wel, we zijn de beste. En het mooie van die cijfers van het CPB is natuurlijk ook dat er bijna voor iedereen wel wat te halen is. Je zult ook wel zien dat de een roept, wij zijn de beste partij voor het onderwijs en de ander voor de werkgelegenheid. Dus het zou me verbazen als er kiezers zijn die denken, oh, met deze cijfers kan ik toch maar het beste op die partij stemmen. En dat betekent dat het dus echt nog alle kanten uit kan. Absoluut, ja. De peilingen geven echt wel een goede indicatie... van hoe het er nu voor staat, maar het blijft gewoon zo... dat ongeveer 40% van de mensen het nog niet weten. En zelfs de mensen die het al weten... een deel daarvan verandert nog van mening. Dus tot de, een week voor de verkiezingen... of eigenlijk tot de dag voor de verkiezingen blijft het enorm spannend. Zijn de kiezers ook beïnvloedbaar door peilingen? Een partij staat hoog in de peiling, dan moet ik bij de winnaar zijn... Ja, dat wordt heel vaak gedacht, maar wat wij uit onderzoek weten... is dat die effecten eigenlijk minimaal zijn of eigenlijk bijna nooit optreden. Maar peilingen hebben wel op een andere manier heel veel invloed. Ze maken namelijk wel een soort beeld van wat er op het spel staat. Je ziet dat nu heel mooi, dat vaak wordt gezegd... Van, nou, het is een strijd tussen Roemer en Rutte, hè, wie de grootste partij wordt... wie het voortouw kan nemen in de formatie, dus wie misschien premier wordt. En als dat het beeld is wat ontstaat door een peiling... dan kan dat heel veel invloed hebben. Dus op een indirecte manier is er heel veel invloed van die peilingen. Wat is de invloed van dit gesprek dan? Ik denk vrij beperkt, want ik vermoed dat er niet heel veel luisteraars zijn die zullen denken... oh, daar hebben we een wetenschapper aan het woord, nu zal ik eens even op basis daarvan mijn stemkeuze uit veranderen. Blijfelt u zelf nog? Ja, ik ben een zwevende kiezer. En natuurlijk zijn niet alle partijen voor mij een optie, maar voor mij staat het nog niet vast. We geven elkaar een hand.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 Virus of the mind, Heather Nova. Straks het zee, ijs, pardon, het zee ijs rond de Noordpool smelt deze zomer in recordtempo af. Rappers hebben daar weer bij, zeg het maar. 26 files, Tim. De meeste staan rond Utrecht en Rotterdam. En in het zuiden vind je ze vooral rond Eindhoven. Niet zo heel veel opvallende dingen. Het technische onderzoek op de A4, uh, dat is bijna afgerond. Er staat voorlopig nog wel 6 kilometer file van Den Haag naar Amsterdam bij Sloten. Omdat er drie rijstroken dicht zijn. Maar uh, het gaat niet tot half zeven duren zoals de politie eerder dacht. De A16 die springt er ook uit, van Breda naar Rotterdam. Bij de Drechten is een vrachtwagen gestrand. Er zat 4 kilometer file achter. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Eén deze dagen zal het smeltrecord rond de Noordpool worden gebroken. Sinds de start van de metingen is er nog nooit zoveel ijs gesmolten. Bioloog Maarten Lonen van het Arktisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen... heeft de Arktische Zomer meegemaakt en hij is net terug. Goedemiddag meneer Lonen. Goedemiddag. En begint de zomer van Spitsbergen al een beetje op de zomer van Nederland te lijken? Nou, dat nog niet. Het is er nog steeds zo rond de 8 tot 10 graden in de zomer. Maar, uh, boven nul of onder nul? Boven nul, boven, boven nul. nul waar ik zit. Maar de zon is uh, afgelopen 10 dagen geleden voor het eerst onder de horizon vertrokken. En nu iedere dag wordt 20 minuten korter. Dus het gaat uh, weer richting herfst op het moment. Hoe vaak komt u er al? 23 jaar. 23 jaar? Ja, iedere zomer twee maanden. En uh, was het deze zomer veel warmer dan anders? Nou, op land is het, is het een beetje moeilijk om dat te zeggen. We hebben gewoon warme en koude dagen. Maar wat heel bijzonder was, was dat de watertemperatuur in dit fjord uitzonderlijk warm was. We hadden aan het oppervlak de temperaturen van 8 graden Celsius. Dat, is de, nou, dat, dat, dat had ik nooit verwacht en nog nooit gemeten ook. En uh, als gevolg daarvan zagen we ook allerlei veranderingen in dat water. Gewoon hele gekke, warme soorten. Zoals uh, kabeljauw werd er gevangen in het fjord. Dat is normaal gesproken nooit daar? Nee, dus de, je, hebt een andere, je hebt de poolkabeljauw en de lodde. Dat zijn visjes die dan zo noordelijk komen. En die zijn meer geassocieerd met het ijs. Maar de kabeljauw heeft niks te zoeken in het ijs. Die trekt een stukje naar het noorden in de zomer. Maar die komt zelden zo noordelijk. En het is wel aardig. Het andere keer dat wij kabeljauw konden vangen in het fjord was 2007. Dus... Uh, uh, met twee punten is er wel een soort correlatie. Want dit zijn de recordjaren dat het ijs ver naar het noorden ligt. Want twee jaren springen eruit. 2012 en 2007. Wat zegt dat? Nou, dat er grote veranderingen aan de gang zijn. Het is, uh, het is daar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 Nou ja, het, uh, in het fjord wat mij heel erg verbaasde was... dat wij geen ringelrobben meer zien. Ringelrobben, dat is het hoofdvoedsel van de ijsbeer. Dat is een kleine gedrongen zeehond. Maar die is heel erg geassocieerd ook met het ijs. Die blijft in de buurt van het ijs. En... Uh, die heb ik deze hele zomer niet gezien... terwijl ik ontzettend veel gewone zeehonden heb gezien. Zeehonden die eigenlijk ook hier in de Waddenzee voorkomen... die heel zeldzaam waren op Spitsbergen tot 1995, 2000... en die nu gewoon ontzettend veel voorkomen in het fjord. En ja, ik zie ze eigenlijk overal. Dat is dus eigenlijk een soort die vanuit het zuiden naar het noorden is getrokken. Ook omdat ze bang, niet bang hoeven zijn voor ijsberen... die misschien in mindere mate opduiken? Nou, het hele aparte is eigenlijk dat het eh, ter plekke... is. Het net. Andersom. Wij hebben meer ijsberen in de laatste jaren. De ijsbeer uh, is, heeft wel minder ijs, maar daardoor komt hij dus vaker op land... en moet hij dus op land gewoon weer wachten tot het ijs weer aangroeit. Wij hebben dit jaar 13, 13 verschillende ijsberen in het fjord gehad... en wij hebben de meeste jaren waren er geen ijsberen. Dat is ook gevaarlijk dus het is in de buurt. Ja, het is, het, is wel, uh, het is ook een zorg natuurlijk. Want we zitten daar met allerlei mensen, uh, naïeve onderzoekers... die heel goed zijn in hun onderzoek, maar die nog niet zoveel weten van veiligheid. En wij moeten inderdaad daar toch zorgen dat iedereen veilig kan werken. En dat is ook een deel van uh, mijn verantwoordelijkheid. Om te zorgen dat iedereen daar veilig uh, omgaat... met inderdaad alle gevaren die aan ijs gekoppeld zijn en aan ondieptes. Maar ook de ijsbeer inderdaad, dat is wel een gevaar waar we rekening mee moeten houden. Uh, ziet u het ijs ook echt smelten? Ja, maar dat is het duidelijk. Omdat ik in de zomer kom, dan is meestal is het fjord al vrij van ijs. Daar zit wel een hele grote verandering. Want tot 2007 was het zo dat je zwinters het hele fjord helemaal bedekt was met ijs. En sinds 2007 is dat niet meer voorgekomen. Dus daar zit al zwinters een heel groot verschil. Wat ik zomers zie, is die gletsjers die maar achteruit gaan, achteruit gaan, achteruit gaan. En nou is een gletsjer is een heel ingewikkelde ijsmassa waarbij dat achteruit gaat, niet meteen rechtstreeks met klimaatverandering gekoppeld kan worden. Maar toch is het een, een heel imposant en, en, en schokkend gezicht eigenlijk. Want het is, uh, we hebben zeven grote gletsjers die in het fjord uitkomen. En in praktijk is het in de zomer gewoon, heb je bijna iedere dag wel gedonder. Dat klinkt op 7, 8 kilometer afstand, klinkt het als een donder. En dan vallen er gewoon grote stukken ijs van het fjord. En als u en als... dat uh, constateert, excuse, als u dat constateert, die gevolgen van klimaatverandering op Spitsbergen, wat kunnen die veranderingen betekenen voor Nederland? Now, in principe is het zo dat als het zee-ijs verdwijnt, dat heeft geen effect op de zeespiegel. Maar de, de, de scheepvaartroutes, daar is, nee, dat is heel relevant voor Nederland. Wij praten, zelfs de minister-president praat over de Rotterdamse haven. En Rotterdam is misschien wel de grootste uh, haven die beschikbaar komt als je om de Noord kunt varen, de eerste grote haven. Op het moment is er zelfs zo: is er een Chinese ijsbreker. Gewoon aan het testen of je dwars vanaf IJsland over de Noordpool naar, uh, naar terug naar China kunt varen. En die zit nu ergens. En die probeert het ijs te breken en dwars over de Noordpool te gaan om te bewijzen dat het een scheepvaartroute wordt. De veranderingen in uh, jarenlange tijd. Ik ben er 23 jaar geweest. Met warme groeten zou ik willen zeggen vanaf Spitsbergen, Maarten Lonen van het Arktisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u. Dank. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Samengesteld, meegelezen door Mariel Hagman. Het Nederlands-Britse levensmiddelenconcern Unilever houdt rekening met grootscheepse armoede in Europa. Het concern is bezig om zijn strategie aan te passen en kijkt daarvoor naar de manier waarop Unilever producten verkoopt in Azië en derde wereldlanden. Een groot aantal Nederlandse media heeft dat nieuws opgepikt uit een interview van de Europese topman Jan Zeiderveld met de Duitse versie van de Financial Times. Zeiderveld constateert dat de armoede terugkeert in Europa. Hij noemt Spanje als voorbeeld. Als een Spanjaard in een supermarkt gemiddeld nog maar 17 euro uitgeeft... dan kan ik hem geen wasmiddel verkopen dat de helft van zijn budget opslokt... zegt Zuiderveld in dat interview. Unilever is nu begonnen wasmiddel in Spanje in kleinere verpakkingen aan te bieden. In Griekenland gebeurt dat met de aardappelpuree en mayonaise. Maar ook in Groot-Brittannië worden al meer kleinere verpakkingen... en goedkopere merken aangeboden. De kennis over de kleinere verpakkingen is opgedaan in Azië. Zuiderveld vertelt dat Unilever in Indonesië shampoo verkoopt voor één wasbeurt. Zo'n verpakking kost twee of drie cent. Toch verdient het concern volgens de topman er nog steeds op. Op de websites van de kranten en via de sociale media... zijn er veel reacties op het plotselinge overlijden... van oud-parlementariër Edith Mastenbroek. De 37-jarige Politica heeft een hartstilstand gehad. Op de site van NRC Handelsblad herdenken Erik van Brugge en Tino Wallaert... de vrouw met wie ze in de beweging Niet-Niks zaten. Een politieke vernieuwingsbeweging uit de jaren 90... die verwant was aan de Partij van de Arbeid. Volgens Van Brugge en Wallaert had Edith Mastenbroek een enorme gedrevenheid. De Niet-Niksers waren ook enorm trots dat ze... Werd. Het ging hen niet om de macht, maar om de invloed. En ook prijzen ze haar lef die ze had door als verkiezingswaarnemer... af te reizen naar de Gaza-strook. Politici als VVD-parlementariër Janine Hennes... herdenken haar op Twitter als een vriendin en als voormalige collega in Brussel. Ook CDA-er Camille Eurlings laat weten dat hij geschokt is. Partijgenote Sharon Dijksma herinnert zich Mastenbroek... als een slimme, prettig brutale en uiterst gedreven persoonlijkheid. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam vindt dat Ajax moet meebetalen aan huldigingen. De huldiging van afgelopen mei kostte de stad, exclusief politieinzet, ruim 440.000 euro. De gemeente moet momenteel elk dubbeltje omdraaien en de kosten van die feestjes worden steeds hoger, zo motiveert Van der Laan zijn opvatting. De burgemeester ziet ruimte voor sponsors bij de huldigingsfeesten van Ajax. In ieder geval worden die niet meer gehouden in de binnenstad. De laatste keer was de schade ruim 4 ton. Het grasveld naast de arena is van der Laan beter bevallen als feestlocatie. En dat valt te lezen in het parool. Dat vergat ik er nog even bij te zeggen. Frankrijk maakt zich zorgen over de gezondheid van een van zijn grote sterren, Johnny Halliday. Hij is met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Halliday kreeg in Nederland ook de nodige bekendheid. Onder meer met dit nummer uit 1963. Voor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 En zijn zoon David Halliday houdt via Twitter contact met de bezorgde fans. Hij dankt hen voor de vele berichten en voelt zich er enorm door gesteund. Zo, laat die weten. Mediaoverzicht van vandaag, Mariel Eh, je dankjewel. Na 6 uur spreken we met Victor Muller, de baas van uh, het Nederlandse automerk Spijker. Die krijgt hulp uit China. Dat hebben we misschien vaker gehoord, denkt u. Maar hij is natuurlijk ook nog de, de, de baas van dat Nederlandse bedrijf Spijker. Niet langer van Saab. Hij heeft nu tientallen miljoenen toegezegd gekregen... in de ontwikkeling van nieuwe Spijkerauto's. Straks aan de telefoon, Victor Muller. Tot zo. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012.